Het weer vannacht is het helder en rustig. Minima liggen rond de 10 graden. Overdag wordt het 20 graden op de wadden en 23 tot 29 graden in de rest van het land. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1 WPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Zometeen een uh, muzieksessie die we hebben opgenomen met Marlon Williams... een uh, zanger uit Nieuw-Zeeland. En dat hebben we opgenomen bij uh, de platenwinkel Velvet in Amsterdam. Morgen nemen we weer zo'n uh, sessie op met uh, verschillende muzikanten... waaronder Anne Soldaat. Daan Borrel komt op bezoek. Zij heeft een uh, boek geschreven. Soms is liefde dit over seks en seksualiteit en liefde. En Hanna Berfoots maakt deze week elke nacht een verhaal voor ons. Zij is uh, schrijver en columnist. Hanna, goedenacht. Hey Pieter. Het is alweer de, de, derde, de derde dag. Ja, weer ja, zo, weer de zo mooie, is alweer. Weer zo'n mooie rentedag ja. vandaag. Ja, ja, ja, ja. Ik was weer in mijn iets daarover. Maar ik zat trouwens uh, in een donkere bioscoopzaal. Dus uh, ik heb uh, niet alles meegekregen. Dat is altijd het beste. Je uh, moet tegen de stroom ingaan. Ja, ja nou, het, was wel, het was een voorvertoning... Uh, mijn stukje gaat er ook over. Ik was naar een voorvertoning van de film The Matchmaker... Een, een, uh, Nederlandse film van regisseur Jeroen Hoebe. En ik was echt ja, zeer positief uh, verrast. Ik geloof dat hij volgende week of zo uh, in première gaat. En uh, de film gaat over een jongen... die zijn vrijgezelle moeder aan de man probeert te helpen... en een digitale oproep uh, voor haar maakt. En ondertussen is die zoon ook aan daten. En de film deed de me een beetje denken aan de Britse film uh, Beginners. Ken je die toevallig? Nou, moet ik even nadenken. Een paar jaar geleden. Nee, ik geloof het niet. Ja, het is een paar jaar geleden... Ja, het was een beetje een Britse cult hit over een man die op latere leeftijd uit de kast komt. En dan wordt geholpen uh, door zijn zoon, die ook weer problemen in de liefde heeft. En, en allebei de films gaan eigenlijk heel erg over zo'n oude relaties. Maar toch ook wel over alle moeilijkheden rondom het aangaan van een liefdesrelatie met iemand. En daar heb ik ook uh, vandaag een gedichtje of een, een stukje over gemaakt. Um, ja, eigenlijk voor alle jongens en meisjes die wel eens geprobeerd hebben... een meisje te versieren. Nou, ik ben um, benieuwd. Ga, ga je gang. Ja, ja, ja. Het is makkelijk houden van een meisje dat van wasbeertjes houdt. Ze begrijpt dat je haar geen wasbeertje kan geven. Ze zal blij zijn met een foto van een wasbeer... of met een potloodbakje lineaal of mok met wasbeer erop. Het is moeilijker houden van een meisje dat van puppies houdt. Puppies kunnen lastig zijn. Ze blaffen en je moet ze heel vaak uitlaten, zeker in het begin. Daarbij zijn puppies het leukst wanneer ze spils in elkaars neusje bijten. Kortom, wanneer ze met z'n tweeën zijn, maar twee puppies? Dat is ook weer zoiets. Het grootste probleem met puppies is echter dit. Ze zitten in grote getalen in de ramen van de dierenwinkels op de hoek. Je kan er makkelijk één voor haar kopen, een strik om zijn nek knopen. De keuze voor echte puppy, dan wel een mok met een puppy erop, zal veel verraden. Het is het allermoeilijkst houden van een meisje dat van jou houdt. Want welke jij moet je haar geven? De jij van je profielfoto, jij op een eiland een doorgesneden kokosnoot in je hand, het rietje, raak je lippen net niet? Die jij die naar het werk gaat, gestreken bloes en nette gimpen, aanscheiding in het haar. De jij die ochtends naast haar ligt, borstelige wenkbrauwen. Als ze heel dichtbij komt, ziet ze dat er onder je wenkbrauwen witte haartjes groeien. De jij die vandaag voor haar staat, een puppy in je armen. Zet een stap naar voren nu. Leg de puppy op haar schoot, vouw zijn pootjes over elkaar, hoop dat hij haar hand begint te likken. Kom naast haar zitten, aai de puppy samen, zachte, voorzichtige streken... net zo lang tot jullie handen elkaar raken. Voor alle jongens die wel eens geprobeerd hebben iemand te versieren... naar aanleiding van een, een film over een soortgelijk onderwerp. Hoe heette de film ook alweer? Noem, noem hem nog eens. Uh, The matchmaker. De Matchmaker. De, de film heet The Matchmaker, ja. En volgens mij gaat hij ergens. Dit was een voorvertoning, maar volgens mij gaat hij volgende week uh, in première. En ik wil hem echt aanraden, want het is voor. Weet je, ja, het is voor een Nederlandse film in Duitsland. Vond ik het echt. Uh, nou, een, een hele leuke film. En, en zou je die film typeren als een romantische komedie? Ja, nou kijk, dat vind ik dus. Kijk, in de Nederlandse filmcultuur. Uh, we hebben een beetje rare filmcultuur. We hebben aan de ene kant hebben we de romantische comedies, weet je, met zo'n poster... met een doos erop en een strik eromheen en het woord hart uh, in de titel. En de andere kant hebben we natuurlijk wat we noemen de arthouse-film... die alle gouden kalferen uh, winnen, waar geen hond heen gaat... over een verdwaasde vrouw in de stad, om maar even te sorteren. En we hebben eigenlijk in onze filmcultuur daar niks tussenin zitten. En deze film, daarom noemde ik net ook die Britse film... Uh, die zit daar wel tussenin. Het is een beetje... Het is, het is, het is, slimme humor, hele subtiele humor. Het is in de kern, zou je het allemaal te comedy kunnen noemen, al gaat het toch meer over die moeder-zoon relaties. Maar het is niet plat. Er zitten komen geen karikaturen in Met Die clichés uh, wordt gespeeld, er zitten fantastische acteurs. En dus ik ja. Het, het is, ik denk, lastig te marketen. Ik ben filmjournalist geweest, dus daarom mag ik soms nog naar dit soort uh, vertoningen ook. Het lijkt me lastig te verkopen, maar omdat wij dit niet kennen. Zo'n beetje een deadpan, Brits-achtige, slimme... Het Kom, zit tussenin. Ja, Het zit tussenin, ja. Nou, je, je hebt het aanstekelijk verteld. Ik ga deze film bekijken, want <laughs> okay, wat ik dacht een romantische komedie... Het lukt me niet meer. Ik krijg het gewoon nee, niet meer voor precies, elkaar. Daarom. Nee, mij ook niet, joh. Nee, ik heb daarom, zoveel daarom, romantische comedies gezien. Niet. Ik denk dat je wel ja, even meer romantische comedies ja, ja, ja. hebt gezien... dan maiskorrels gegeten. Oh ja, maar goed, ja, maar mais, ja, hou je van maiskorrels? Nee, ook niet. en Ook Briefe, niet van romantische maiskels, dus, comedies. Dan moet je, nee, precies, daar ga je. Okay, je hebt nou. twee korrels gegeten en drie korrels gegeten. Okay. Maar goed, je hebt mij overtuigd. We gaan naar uh, de matchmaker Fijn. binnenkort. Hanna, dankjewel. Yes. je nacht. Tot morgen. Dankjewel. Dag. Scott Matthew, een Australische singer-songwriter... en dit is zijn nieuwe single End of Days. We'll be right op een, kaart een bak met willekeurige vragen die je aan iedereen zou kunnen stellen. En de gast die trekt zelf de vragen. Daan Borrel is de gast. Soms is liefde dit, heet het uh, boek. Een uh, essay, een brief over lichaam, seks en verlangen. Een persoonlijke brief waarin ze over die onderwerpen schrijft. En eigenlijk de, de vraag behandelt. Wat is liefde? Wat is de verhouding tussen liefde en seksualiteit? Wat betekent dat in haar leven? En wat betekent dat in onze samenleving? En dat allemaal aan de hand van een persoonlijke brief. Daan, hartelijk welkom. Dankjewel. Dat is, dat is eigenlijk een beetje jouw specialiteit geworden. Schrijven over uh, liefde, lichamelijkheid en seksualiteit. Ja, ja precies. Ja, ik, ik, het is eigenlijk begonnen bij de correspondent. Daar mocht ik een jaar lang schrijven over... hoe we opener over seksualiteit kunnen praten. En daar kwam ik eigenlijk al heel snel achter... dat we een soort verschil dat er een verschil is tussen seks en seksualiteit. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht... ik wil het gewoon nog verder uitzoeken... en ook een beetje buiten de grenzen van, van de journalistiek. Omdat het eigenlijk ook zo'n... ja, zo'n groots onderwerp is... dat ik er een boek over wilde schrijven. Ook echt, ja. Wat is het verschil tussen seks en seksualiteit? Um, nou, heel kort gezegd zou ik zeggen... seks is echt een fysieke handeling. En seksualiteit is um, seks met gevoel. Maar gaat dus ook... Um, over hoe je in je lichaam zit, uh, welke ervaring je hebt gehad met seksualiteit. En ik denk dat wij in het Westen vooral, of in ieder geval in Nederland... vooral uh, veel over seks praten of veel seks kennen. Dus dat uiterlijke echt, die fysieke handelingen. En uh, minder met seksualiteit bezig zijn. Terwijl dat vind ik dus wel iets interessanter. Het grappige is dat, dat seks aan heel veel dingen raakt. Yeah. Degene met yeah. wie je het bed deelt is in de klassieke situatie ook degene die je meeneemt naar een galadiner of naar een uitje van je werk. Of yeah. met wie je een belastingaangifte samen moet doen. Yeah, yeah. Kortom, dat zijn allemaal competenties die je in één persoon moet vinden ja, die je yeah. op een seksuele manier uitkiest. Het yeah. natuurlijk helemaal niet gezegd is dat degene met wie je het lekkerst kunt uh, neuken dat, yeah. dat ook degene is uh, met wie je het liefste belastingaangifte doet. Ja, yeah. dat is... Uh, dat is denk ik waar. Ja. Of het is een groot, we leggen ons denk ik wel een grote uh, taak op... om iemand te vinden die, met wie je dat allemaal uh, goed kan doen. Dat geeft al aan dat, dat, dat seksualiteit... op heel veel manieren in de samenleving terechtkomt... die niet strikt te maken hebben met seks. Als in de daad zelf. Hoe bedoel je dat? Nou, Bijvoorbeeld ook dat het definiërend is voor je identiteit. Yeah. Je, bent, je bent homo of je bent yeah. bi of je bent wat je yeah. ook bent. Ja. Dat heeft allemaal niet zoveel te maken met seks, maar alles met seksualiteit. Ja, zeker. Terwijl ik wel denk dat, er eigenlijk, dat je dus niet echt die hokjes meer hoeft te gebruiken... als we het meer over seksualiteit zouden hebben. Um, al is het natuurlijk wel zo dat ik als vrouw heb andere ervaringen... en andere reacties op mijn lichaam gekregen. Dus daardoor ervaar ik mijn seksualiteit ook weer anders dan, denk ik, bijvoorbeeld een man... Dat zijn een beetje de onderwerpen waar we het net al met Marley Huijer over hadden. In het, oh ja. in het, in het vorige uur. Ja. Verandert er veel in je leven als je daarover gaat schrijven? Als het je werk wordt? Um, ja. In je eigen relatie, in je, in je eigen seksuele leven, in um, je eigen be beleving. Ja, wat, wat, wat, een van de dingen die ik echt ontdekt heb, wat ik heel bijzonder vind... is dat eigenlijk dat, dat je seksuele leven en dus je normale leven... meestal zien we die een beetje als twee verschillende dingen... maar dat die eigenlijk zoveel met elkaar te maken hebben. Dus ik, ontdek, ik heb eigenlijk voor dit boek echt mijn eigen seksuele patroon uh, geanalyseerd... en onderzocht, omdat ik het uh, frappant vond dat ik elke keer in een relatie... als die zeg maar een beetje rustiger werd, dat ik dan weer heel erg ging... Verlangen naar andere uh, mensen. Dus naar actie eigenlijk altijd. Er moest altijd weer een soort bevestiging of een soort nieuw ding komen. Um, dus dat ging ik analyseren. En, en en daar kwam ik eigenlijk achter dat ik nog als een soort van object van verlangen, noem je dat dan heel officieel, uh, leefde, in plaats van zelf heel erg te verlangen. Um, en dat wilde ik wel echt, dat wilde ik anders. Want het was gewoon, het werd een beetje verwarrend eigenlijk. Dus als je dat dan, of als ik nu ik mijn seksuele patroon eigenlijk dus zo heb onderzocht... en ook probeer te veranderen... heeft dat ook gewoon veel invloed op de rest van mijn leven. Dus het, dus het heeft volgens mij wel heel erg met elkaar te maken. Of kan heel veel met elkaar te maken hebben. Dus. Je ontdekt een soort herhaling in, in je leven. In je leven, patroon. Oh ja. Zo ja. gaat het steeds opnieuw. Ja, ja, ja. En, en een object van verlangen of zelfverlangen, ja. wat is het verschil? Ja, um, in het boek Vuile Laken staat het heel mooi uitgelegd. Er, die halen ook een onderzoek aan dat er echt nog veel vrouwen... dus object van verlangen zijn. En dat betekent dat je eigenlijk uh, gel wordt van de gelheid van je minnaars. Dus je ziet jezelf, zeg maar, door iemand anders ogen. Dus je, ziet, je wordt eigenlijk opgeronden van het, van het beeld dat jij genomen wordt. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet over wat jij ziet... of waar jij opgronden van wordt. Uh, maar hoe iemand anders jou ziet. En dat is natuurlijk eigenlijk... Op twee kanten best wel treurig naar degene met je sexpartner, die eigenlijk niet heel erg gezien wordt, maar ook al voor jezelf, want daardoor blijf je altijd een soort uh... passief iemand die niet zelf kiest, ja. niet zelf handelt. Ja, precies. Het gaat om die ander. Ja, Zoals zo ook veel, veel van wat we liefde noemen is eigenlijk bevestiging. Ja, ja, dat is wel treurig eigenlijk. Ja. En als je daar misschien, als je dat los kan laten, denk ik dat er wel een soort puurdere vorm komt en dat je meer kan nadenken wat er echt bij jou past. Um, maar ja, dat klinkt ook al heel vaag natuurlijk. Je, je, ah. je doet het aan de hand van een brief waarin je ook vertelt over jezelf... maar ook over ja. je, je grootouders. Ja. De aanleiding is dat je ineens een urgente behoefte voelde... om met iemand anders te zoenen, terwijl je ja. toch nog in een relatie zat. Kortom, ja. het patroon openbaarde zich. Ja. Maar het wordt ook heel maatschappelijk. Het gaat ook heel erg over de, de samenleving, de manier waarop wij als samenleving tegen seks aankijken... hoe we erover schrijven, over seksualiteit, over, over type. Ik, ik zou het eigenlijk te kort doen als ik het boek zou samenvatten. Ja, er zitten maar, heel veel haakjes en zo. In, hè? Ja, ja heel, veel, heel veel verschillende aspecten ja. die, die, die, die zo terugkeren. Heeft het jezelf ook uh, verder gebracht? Er de, ja. de hard over nadenken, althans op papier hardop. Ja, Ja, het blijft wel. Het is natuurlijk seksualiteit moet je eigenlijk ook iets minder over praten... en iets meer doen met je lichaam. En ik heb wel door dit boek ben ik echt veel meer met mijn lichaam bezig. Dus ik ben echt veel meer aan het, ja, aan het voelen... en probeer echt mijn hoofd wat vaker uit te zetten. Um, en ook, ik, ik, ik bestudeer ook het taoïsme... en die, dat gaat heel erg over zelfbeminning. Dus uh, ja, je kan dan echt cursussen volgen... dat je gewoon drie keer per week huiswerk doet... en dan ga je dus mediteren en uh, masturberen. Zelfbeminnen dan, noemen zij dat. Um, en daardoor ja, ja, leer je eigenlijk op een andere manier ontspannen... in je lichaam zitten, die, ik heel, uh, die voor veel vrijheid zorgt. En als je, of tenminste nu ik dichter bij mijn lichaam sta... kom ik dichter bij wat er telkens aan de hand is... in plaats van dat ik een beetje met plaatjes in mijn hoofd zit van... Hoe zou het eigenlijk moeten, of hoe zou ik moeten zijn? Dat is een, dat is een opmerkelijke conclusie: dat je heel veel gaat lezen over seksualiteit. Yeah. Proberen gedachten erover te formuleren. Yeah. Proberen dat op te schrijven, mooi te verwoorden. Yeah. En de conclusie is: je moet er niet over praten, je moet lekker masturberen. Yeah. <lacht> ja, dat is wel een beetje tegenstrijdig. Ja, veel het, mensen doen dat van nature al. Ja, is dat zo? Veel, niet zo heel De, veel. Ja, vrouwen, zo, zo stel ik mij onze voorouders in, in grotten voor. Ja, en ik denk ook wel dat je dat, dus twee soorten masturberen hebt. Je hebt zeg maar, net als dat je normale seks ook twee soorten hebt. Dus één is echt lust en gericht op klaarkomen en echt op actie, eigenlijk, resultaat. En je hebt ook een tweede soort wat veel ontspannender is en echt, ja, als je seks met een ander hebt, dus gericht is op een ander zien, op die ontmoeting. Maar dat kun je dus ook in, met masturbatie doen. Dus dat je echt daar tijd voor neemt om jezelf eigenlijk te leren kennen. Zo staan er meer dingen in het boek die ik, die ik interessant vind. Gewoon, gewoon van die vragen van waarom uh, kan seks eigenlijk niet volledig op zichzelf staan. Pure lust. Yeah. Zonder al die maatschappelijke last. Zonder al, yeah. die, uh, al die context. Dat, dat soort vragen. Dat zijn toch interessante vragen. Vind ik. Ja, ook wel heel moeilijk te beantwoorden. Maar het raakt, wat je aan het begin al zei... ik vind seksualiteit zo interessant... omdat het zulke grote thema's raakt. eigenlijk. Eenzaamheid en verbinding met anderen. en Het gaat over zoveel. En er is ook inderdaad zoveel invloed op je eigen seksualiteit... vanuit de maatschappij. En ik denk ook niet dus dat je het helemaal los ooit kan koppelen. Nee, wat, wat er staat in de kranten... en wat mensen zeggen ja. in, in, in, in private interviews of wat dan ook... dat heeft invloed tussen de lakens natuurlijk. Ja. Dat werkt door. Ja, Stereotype. je bent je altijd aan het Normen. vergelijken met ja. anderen. En zeker op het gebied van seksualiteit denk ik, heb ik toch het idee... dat heel veel mensen normaal willen zijn... en aan een soort plaatje willen voldoen. Terwijl het plaatje fake is meestal. Ja, zeker. Zullen we beginnen met uh, ja. de vragen? Spannend. Volgens mij is het echt een spel... waarvan ik dan vannacht in bed denk van... Ik had nou, dat moeten, moeten zeggen. <laughs> ja. De goed. geest van het trappenhuis. Ja. Ja. Ga je gang. Um, ik ga er gewoon in pakken, ja. Heb je wel eens een mooi compliment gekregen? Nou, net nog van jou. Dat je het boek mooi vond. Ja, ja ik, vond het, ik vond het een geweldig yeah. boek. Um, ja, nou nu heb ik deze week beginnen, dus een beetje. of had ik best wel veel lezingen over het boek. En uh, daar kwamen wel echt fijne reacties op. Dus dat is wel. Dat is echt wel heel fijn. Want ik, vond het, ik vind het wel spannend. Omdat het dus een beetje. Een, ja, het, het gaat over seksualiteit, maar het, is niet, het zijn niet heel concrete dingen. En ik heb het idee dat we daar meer, dat, we dat ge, meer gewend zijn. Dus dat Om het heel is. concreet en lichamelijk en vleeselijk te maken. Ja, en dit is toch, ja, gaat een beetje over voelen, weet je wel. En dat in mij, ik kom uit de mediawereld, daar, ja, daar, daar gaat het niet zo vaak over. Dus ik, was bang, ik ben een beetje bang voor de reacties. Maar tot nu toe is het allemaal heel fijn. Dus goed, veel complimenten. Mooi. Ja. Laten we nog een kaart... Ja. Erbij pakken? Oeh, dit is een hele moeilijke ziek, meteen. Wie zou je willen zijn? Is wel een van de vragen die centraal staat in je boek. Ja, hoe, hoe bedoel je Wat, wat, wat bedoel je? Dan? Identiteit, hoe je jezelf ziet, ja. aan wie jezelf meet. Wie zou je willen zijn? Ik heb wel heel veel mensen eigenlijk die ik zou willen zijn. Dat verschilt ook wel erg per dag. Maar ik vind wel, er zijn nu op dit moment echt zoveel coole vrouwen in, in Nederland. Jonge vrouwen, die ik echt heel stoer vind allemaal. En, maar die toch ja, een soort zachte kracht hebben eigenlijk. Dus het is niet. Ze zijn niet heel erg aan het schreeuwen. Um, maar ze zijn wel zo, uh, zo, zo leuk en, en zeggen goede dingen. En, um, Noem er eens een paar. Ja, nou, ik vind. Uh, maar dan ga ik misschien over mijn helden ook weer praten. Hè? Maar ik vind bijvoorbeeld Marja Pruis heel goed. Zou ik wel willen zijn. Maar ja, ja Dat schrik ik, kan ik Die is nog wel wat die ouder. Je haalt er ook aan in het boek. Ja, die haal ik ook aan in het boek. Uh, wie is ik nog meer? Maar ja, dan hebben we het echt over, over werk. Hè? Um, misschien het, combineer ik in mijn hoofd wel allemaal mensen... die dan samen het soort perfecte plaatje zijn eigenschappen die je kunt ontlenen aan yeah. anderen. Van, oh ja, zo wel, yeah. zo niet. Yeah. Maar ik ben ook best graag mezelf. Sinds een tijd. Dus dat... Ja, dat is ook altijd dat dat fijn. Ja. Laten ja. we dan nog maar een kaart trekken. Ja. Oh, leuk. Wat waardeer je in je vrienden? Nou, ik ben het afgelopen jaar... mijn vrienden wel weer echt heel veel meer gaan waarderen. Ik, ik, uh, um, Alma Matthijs heeft ook een boek geschreven... over dat, dat we misschien vrienden ook wat meer zouden... Ja, waarom we zo'n harde uh, scheidslijn maken... tussen romantische relaties en vriendschappen. En dat vind ik wel een heel goede stelling. Want ja, je kan met vrienden ook zoveel uh, meer. Um, ook lichamelijk, lichamelijk contact. Dus ik bedoel het niet per se zoenen en, uh, en echte seks... maar wel gewoon uh, elkaar aanraken of op een bepaalde manier aankijken of zo... En wat ik in mijn vrienden wel heel erg waardeer is... ik denk dat het ook een beetje de leeftijd is... maar dat iedereen wel echt iets is aangegaan het afgelopen jaar met zichzelf. En. Um veel therapie wel ook. Maar dat is wel heel vind ik wel heel interessant. Dus er zit ze, nog veel groei in jouw vrienden. Ze, ze, ja, ze ontwikkelen zich. Ja, terwijl ik ze, ik heb een, een vaste vriendengroep, of een paar vaste vrienden, eigenlijk al heel lang uh, sinds de middelbare school. En, en ik vind het wel heel erg bijzonder hoe we allemaal met elkaar meegroeien, elkaar echt weer opnieuw elke keer zo leuk blijven vinden. En iedereen wordt ook wel, uh, kiest toch wel heel andere paden. Uh, andere keuzes, maar ja, dat juist daardoor. Ik vraag me ook af hoe ouder je wordt, volgens mij, hoe, hoe meer je specifiek een persoon wordt. En ik zou denken, nou misschien stoppen vriendschappen daardoor, maar tot nu toe wordt het alleen maar hechter, omdat iedereen zijn eigen keuzes maakt. Veel dingen die goed gaan in vriendschappen, die gaan vaak missen in relaties. Ja. Dus, dus nou, vrienden zijn toleranter, die, die kunnen ook even afstand nemen en weer ja. terug bij elkaar komen. Of minder eigenbelang, denk ik. Min, minder, minder het willen en het moeten. En yeah. het in de weg zitten met yeah. hoe het zou moeten zijn. Yeah. En dat is eigenlijk jammer. Dat, dat die seks dat toch verstoort. Of, of ja, het, wat is, ik denk er ook al veel over na nou, hoor. Zodra er seks bij komt. Ook bij mezelf. Komt er meteen weer een soort... Uh, bezitterigheid? Yeah. of uh, Ja. Ja, dat is heel interessant. Dus ja, wat waardeer je in vrienden? Dat is... Dat is uh, denk ik dat inderdaad dat, dat loslaten... en elkaar allemaal zo veel gunnen... en um, zo geïnteresseerd zijn in elkaar. En ook wel gewoon dat mensen er, zoals nu gewoon voor je zijn... dat je altijd kan bellen. Dat is toch geweldig? Dat is ook leuk. Ja. Laten we nog één vraag toe. Ja. Heb je tatoeages? Nee. Helemaal onbeschreven? Helemaal onbeschreven. ja, Daar gaan we ook niet lang over doorbouwen. Nee. Dat doen we er nog geen. Waar erger je je aan? Um, ik erger me aan best wel veel. <lacht> ik kan niet zo... Ik kan bijvoorbeeld in de, in de treinen en zo... kan ik wel echt aan bijvoorbeeld mensen die dan uh, zitten te eten... frieten en zo, vind ik heel vervelend. Of mensen heel hard praten... Um, uh, of mensen met heel veel, die heel veel zeuren... kan ik me ook wel aan ergeren. Over het algemeen... misschien ben ik beter... Um, in kleine groepen en alleen. Maar in de, in de trein ergert iedereen zich. Kug. Ja, dat aan is misschien heel bijzonder. Dat is een soort treincultuur geworden. Ja. En, en, en dat vind ik eigenlijk raar. Want je zou ook kunnen denken... oh, hij We eet Ach, nou, die man heeft wat honger. Wat, hem. wat lekker voor. Ja. Omdat hij zulke gore patat heeft eten ja. te vinden. Ja, dus ik vraag me dan ook. Ik word dan ook altijd meteen boos op mezelf. En denk ja, waarom zit je hier? La, laat het met rust. Maar misschien is het dan wel omdat ik zelf eigenlijk het liefst ook vette friet zou willen eten. Maar dat dan mezelf niet gun. Dus. En dan <laughs> dat zit dat jij met je appeltje. Doet. Ja. Wortels. Ja. Ja. Ja. Soms is liefde dit een uh, brief over lichaam, seks en uh, verlangen. Daan Borrel, dank je wel. Heel erg bedankt. in Gun, Turkse psychedelische folkrock van Nederlandse bodem en morgen nemen we met hen een sessie op in Velvet in Amsterdam, de platenwinkel u bent welkom, meer informatie op de site vpro.nl slash nooit meer slaap en er komen ook andere artiesten waaronder Anne Soldaat 1 minuut en deze is de moskee deel 6 gemaakt door Prosper de Roos Pst. Ja, natuurlijk, ik mag gewoon pakken. Jalilie heet het. Heel zoet. Zoet. Is, het, is, het is heerlijk. Het is echt leuk, want je hebt, je hebt sociale contacten hier. Mensen komen hier in de avonduren. Er uh, wordt lekker gekookt ook af en toe. Servetjes? Iedereen uh, offert zijn tijd op. En dan, uh, zo doe je dan ook iets voor je geloof. Safi de Roes Ik verzoek u tegen uw broeder aan te staan. Geen ruimte tussen u en uw broeder. Open te houden. So, so, so, so. In het gebed ja, je, je heeft dat zelf gezien dat wij namelijk met ons gezicht beneden op de kleed gaan. Ja, twee keer buigen, zeg maar. En dan uh, uh, weer opstaan. En dan twee keer helemaal op de grond. Door het verrichten van het gebed blijf je fit en blijf je gezond. Het bloedsomloop is goed. Ja, het is een soort gymnastiek, hè? Oh. <laughs> Elben Lee Meldau uit uh, Gothenburg... Heeft, een, uh, heeft op elke straat ook van Europa gespeeld... naar eigen zeggen. En dit uh, nummer heet Before and After. There's a my stomach. I can't seem to say see. there's a darkness each morning that keeps me awake. But I know what's coming, and I don't. Come make time go faster That wouldn't be the answer It's not the moment before It's the last time I don't wanna surrender. But I already know our fate. You've been loving me so tender. But now you lost all oh, faith. But I know what's coming And I don't see your face Come make time go faster That wouldn't be the answer It's not the moment before It's the last time after coming time, go faster. It would be the answer. It's not. It's the lifetime after De Gouden Gansenveer, een literaire prijs die jaarlijks wordt uitgereikt... aan een persoon of instituut die van betekenis is geweest... voor het geschreven woord in de Nederlandse taal. Morgen wordt die uitgereikt aan de Zuid-Afrikaanse dichter Antje Krog. Uitgever Joost Nijssen van uitgeverij Podium, goedenacht... Goeie, goeienacht. Wat is dat eigenlijk voor prijs, de, de Gouden veer? Ja, dat is een hele prestigieuze prijs... Uh, uitgereikt aan schrijvers... Uh, of mensen die in ieder geval veel met het woord uh, spelen... Uh, in Nederland... Uh, die, die, die daar een bijzondere betekenis in hebben. Uh, Kees van Kooten uh, is er eentje. winnaar Sente en Remco Kampert. David van Rijbroek, Jo Wageman. Uh, allemaal hele grote namen. En, en Angie is eigenlijk de eerste die niet oorspronkelijk Nederlands schrijft... Die, die prijs krijgt. Dus dat is heel bijzonder. Ja, want het Afrikaans wordt dan toch tot het, tot het Nederlands gerekend. Ja, daar is, uh, daar is wel denk ik enige discussie over geweest... Uh, in, in, in de, uh, de, de nobele geledingen van deze academie en deze prijs. Maar daar, uh, daar was ik niet bij verder. Uh, maar uh, kennelijk hebben ze daar... Uh, ja... Uh, en, naar, uh, hebben ze, hebben ze daar uh, uh, besloten. Uh, en ik snap dat ook wel. Ik ben er natuurlijk enorm voor als haar trots uh, uitgever. Ja, dat begrijp ik heel dat, goed. Uh, ja, <laughs> maar dat zij... Ja, zij heeft zo'n uh, verbinding met Nederland <coughs> en met de literatuur hier. Heeft zoveel opgetreden ook. En, en, en uh, met die... Tweetalige gedichtenbundels ook. Euh, ja, is, is ze eigenlijk heel dicht genaderd op, op ons literaire leven? Kun je omschrijven wat haar werk zo bijzonder maakt? Ja, dat is, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk twee allerlei, want, want ze is dus een dichter die als dichter ja, vooral uh, staat voor, voor, voor ja, laat ik het klankrijkdom noemen. Hele muzikale, prachtige, bezwerende, bedwelmende taal gebruikt ze in haar gedichten. Die, uh, die soms persoonlijk zijn. Het is bijvoorbeeld een beroemde bundel lijfkreet, heet dat. Dat, dat, dat gaat onder andere over een vrouw in de overgang. Uh, ze schrijft ook over liefde en over haar, haar, haar man, et cetera. Maar ook uh, minstens zo vaak schrijft ze over. Uh, over het land uh, waar zij woont, Zuid-Afrika... En, en alle spanningen die daar natuurlijk leven. En die combinatie dus helemaal... maakt haar bijzonder. Ja, ja. Dat, dat, ze, dat ze soms zuchtend en vloekend en kreunend haar gedichten voorleest... die, uh, ja, die gaan ook over de, de, de, de hele, de, alle kwellingen in dat ingewikkelde continent... Uh, waar, waar eerst uh, anti-apartheid uh, heerste... Uh, toen uh, zwarte regeringen kwamen. Uh, die vervolgens toch niet de verlossing brachten die, uh, die, die, die, die, die, ze, die ze ervan gehoopt uh, hadden. Dus het, het, uh, en dat schrijft ze ook in non op. Dat, dat, uh, dat verruimt haar oeuvre. Uh, en, en uit die drie dikke, beroemde non van haar. Die ze schreef over de waarheidscommissie onder andere. Die, uh, daaruit heeft ze nu een... Ja, een soort nieuw mozaïek gemaakt. Uh, hoe alles hier verandert. En dat, uh, dat hebben we ook vanavond uh, gepresenteerd met haar in Amsterdam. Een Eigenlijk hoop, een hoop feestelijkheden oude... bij elkaar. Want ze, ze, wordt, uh, ja, ja, ja. ze werd vorig jaar 65. Dus dat was al een soort uh, jubileumjaar. En Zeker. dan uh, nu die nieuwe Zeker. uitgave die bijzonder is. Morgen die ja. uitreiking. Ja. Wat betekent zij voor de Nederlandse taal? Want, want daar gaat die prijs in essentie over. Wat, wat is die betekenis? Ja. Ja, dat, dat, um, ik, ik ben misschien niet de eerste om dat te, uh, precies te duiden. Maar uh, ik, ik denk dat, dat, het, dat het heel inspirerend en stimulerend is... voor Nederlandse lezers en, en ook wel collega's, schrijvers en dichters... om, uh, om, om, om die taal uh, tot zich te nemen die teruggaat ook op onze taal. Uh, het Afrikaans, maar die ja, eigenlijk veel speelser is en... en, en, en, en uh, muzikaler uh, en, en uh, meer op klankgericht ook... dan, dan onze wat, wat, wat kalere, echt Hollandse variant. Dus ik, ik denk dat het, dat het poëtische daarvan heel, uh, heel, heel inspirerend werkt. En, en ook omdat het dus zo dicht op onze taal zit. Dat is dat, helder. Dat maakt het heel fascinerend. Een, ja. uh, een mooi feestje dus uh, morgen, Joost Nijssen. Dank je wel. En uh, vorig jaar heeft uh, Antje Kroch in dit programma een gedicht uh, voorgedragen. En daar gaan we nu naar luisteren. Het gedicht Geboorte. Geboorte. Eindelijk die lieflijke gevaartekie. Vieslijk van roze en bloed, beurend prachtig tussen mijn benen uit, skier uit, speel uit, glip besmeerd in mijn arms, jubelend van geboorte, jubelend van pijn, jubelend van kracht. O ik boons, boons, boons, o mijn seenskind. mijn enigste, mijn mooiste, mijn kleinste, mijn dierbaarste, was omschoon met bis. Zijn arms langs zijn lijf, draai om toe met doeken en een krip van likjes, sku zangiekjes uit de schemerkamer, in voetom, dat zij voetjes uit waaier uit mijn voetsporen, Zij handen mij nooit beskoren snaren speel, zijn roze slakkie vruchtbaar zwel van vreugde, oh voetom, voetom uit mijn hart. Dit is een dag geschreven voor mijn oudste kind. En het was moeilijk om, hoor een vreselijke geboorte, een wonderlijke gedicht te schrijven. Met andere woorden, een gedicht wat vastvat, die vreugde van wat de mensen ervaren. Ten spijt van een verschrikkelijke uh, geboorte, die eerste, mijn eerste kind was, werkelijk waren. Een langdurige, drie dagen lange geboorte. Geboorte. Eindelijk die lieflijke gevaar, Vieslik van roze en bloed, beurend, prachtig, tussen my benen uit, skeer uit, speel uit, glip besmeerd in my arms, jubelend van geboorte, jubelend van pijn, jubelend van kracht ik boons, bons, bons, oor my seenskind, mijn enigste, my mooiste, my kleinste, mijn was om schoon met bis. Zijn arms langs zijn lijf draai om toe met doeken. En een krip van likjes, sku zang uit de skemerkamer. En voet om, dat zijn voetjes uit waaier uit mijn voetsporen. zij handen mij nooit beskoren snare speel. Zijn roze geslakje, vruchtbaar zwel van vreugde. O voet om, voet om uit mijn hart. Antje Krog was dat met het gedicht Geboorte. Eens in de twee weken op vrijdagmiddag nemen we in de Amsterdamse platenwinkel Velvet Music een muzieksessie op. Soms doen we het ook als Jupiter in een rechte baan tot de maan staat. En dat is dan toevallig morgenmiddag. En dan zijn er meerdere artiesten die komen optreden. Meer informatie daarover op de website vpro.nl slash nooit meer slapen. Afgelopen vrijdag was niemand minder dan Marlon Williams te gast uit Nieuw-Zeeland. En hij heeft voor ons drie nummers gezongen. Hallo, mijn naam is Marlon Williams. Ik ben een songwriter van Nieuw-Zeeland. This next song is called Come to Me. En ik begon het in. Hallo, ik ben Marlon Williams, een singer songwriter uit Nieuw-Zeeland. Dit eerste nummer. Come to Me heb ik vorig jaar geschreven in Glasgow. Het nummer gaat over een beklimming. Over de hoop en de energie die je voelt als je onderaan de berg staat. De hoop en de energie die je hebt aan het start van de klim. De mountain is relationship, ja. De berg staat symbool voor een relatie. Daar keek ik toen ook zo tegen aan. Down on the beach With pail and spade No shelter from the sun and the rain Oh, you're spreading the pain Digging holes just to feel them again Come to me There's nothing sweeter than you and your blind arms out, feeling for the walls around you, and I'm high up above you, looking down with my bird's eye and loving you. Come Find me. We who share our troubles and fears. They'll wither over the years and die when we do. Come to me. There's nothing sweeter than you and your blind, arms out, feeling for the wall around you and I'm high up above you looking down with my bird's eye and loving you come to me Pale in space. No shelter from the sun and the rain Oh, you're spreading the pain Digging holes just to fill Het volgende nummer heet Down in the Garden. Ik schreef het nummer na het lezen van de poëzie van de Duitse dichter Rainer Maria Rielke. Ik las zijn Book of Hours. Hele persoonlijke gedichten over een kwetsbare god. Very personal poems. To a very fragile god. En er was iets in the relationship between. Het gaat over de symbiotische relatie tussen mens en God. Er is geen God zonder de mens, en andersom. Dit nummer is mijn eigen persoonlijke zoektocht naar hetzelfde thema. Er is geen geval zonder man, in een sensie. Dus ja, dat is mijn persoonlijke same van hetzelfde thema. Het derde nummer dat ik ga spelen heet When I Was A Young Girl. Eerder al door andere artiesten werd gecoverd, Onlangs nog door Feist, maar ook door Nina Simone en Barbara Dane. De wortels van het nummer gaan terug tot de jaren 1700. Uh, started as something of a cowboy ballad. And then, uh, het begon als een cowboy ballad, maar het heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een nummer over een vrouw die terugblikt op haar leven en die rouwt om de tijd die verloren is gegaan. Ik vond het een uitdaging om eens vanuit een vrouwelijk perspectief te zingen en te zien of ik met dezelfde intensiteit met dat onderwerp om kon gaan. Dat was voor mij de uitdaging. Van een vrouwelijk perspectief En zien of ik de intensiteit van het subject matter kan houden. So it's, yeah, it was a sort of a something-something of a challenge. Come, Papa And pity My case My Oh, heart Is aching Sad Heart is Breaking My body's Salvating And hell My dear. One morning in May, I spied a young. Marlon Williams was dat opgenomen voor dit programma op vrijdagmiddag. En morgen is er weer zo'n sessie bij Velvet in Amsterdam. Meer informatie via de site vpro.nl slash nooit meer slapen. Morgen is de gast schrijver Michiel Liewma vanwege zijn nieuwe roman Gezichten van Glas. En voor nu wens ik u een hele goede nacht en graag weer tot morgen. Video 1. Het nieuws van alle kanten.